Kerst een klomp met het NOS-journaal. In Brussel nog steeds om de tafel om te praten over de vluchtelingencrisis. Op de EU-top gaat het onder meer over extra geld voor de opvang van vluchtelingen in de regio rond Syrië. Ook wordt gesproken over de herverdeling van vluchtelingen. Dinsdag besloten Europese ministers dat plan door te drukken. Slowakije kondigde gisteren aan naar het Europees Hof te stappen. Het Gouden penseel, de prijs voor het kinderboek met de beste illustraties, is dit jaar toegekend aan Ellis Hoogstad. Ze kreeg in het Rijksmuseum in Amsterdam de prijs voor haar tekeningen in Monsterboek. Het Gulden palet, de bekroning voor het werk van een buitenlandse illustrator, gaat naar de Fransman Marc Boutavant voor zijn tekeningen in Is er dan niemand boos? van Toontellige. In Canada zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang omdat ze plannen hadden om een passagierstrein te laten ontsporen van New York naar Toronto. De veroordeelden zijn een Tunesier van 32 en een man van 37 uit de Verenigde Arabische Emiraten. De samenzwering kwam aan het licht door de infiltratie van een agent van de FBI. In Zandhuizen in de Friese gemeente west Stellingerwerf is een veehouder omgekomen toen hij werd aangevallen door een stier. Wat er precies in de stal is gebeurd is nog onduidelijk. De politie kan er verder nog niks over zeggen en de identiteit van de man is niet bekendgemaakt. FC Groningen heeft Twente uitgeschakeld in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De titelhouder won thuis met 2-1 van de club uit Enschede. Ook Ajax is door naar de tweede ronde. De Amsterdammers wonnen van de Graafschap met 2-0. De wedstrijd Heracles-Vitesse kende een bizar verloop. Het werd 4-1 in de verlenging voor Heracles... nadat er drie Vitesse-spelers van het veld waren gestuurd. Nog het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen in de loop van de ochtend wat regen of motregen. In de avond wordt het droger. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. ZFM zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht.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 Please don't make